Volgens hen wilde Samsom zich niet vastleggen op een begrotingstekort van maximaal 3%. D66-leider Pechtold zei erop dat de ogen te veel op Samsom gericht zijn... terwijl het premier Rutte was die een kapitale inschattingsfout heeft gemaakt... door op de PVV te vertrouwen. Ook Slob had kritiek op de premier. Hij vond het gênant dat Rutte gisteren op zijn persconferentie nog eens zei... dat hij nog wel een paar jaar door had willen gaan met de PVV. Er komen betere seinen op de plaats van de treinbotsing in Amsterdam en de bijna-botsing in Utrecht. Minister Schultz van Hagen heeft dat beloofd aan FNV-bondgenoten. ProRail moet een verbeterde versie installeren van het systeem dat een trein laat remmen als de machinist een rood sein negeert. De treinen worden dan ook stopgezet als ze langzamer rijden dan 40 km per uur. FNV-bondgenoten is er blij mee, maar legt de toezegging nog wel voor aan de leden. De bond had met acties gedreigd als er niets gebeurde.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 Maxima van 10 graden op de Wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Zondag ook buien, Koninginnedag droog met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De A50 Arnhem richting Os die is eh, afgesloten tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk door een ongeluk. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Den Bosch en Eindhoven moet Rotterdam volgen. Dat is via de A15 en de A2. En dat was de verkeersinformatie.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 7 uur in de ochtend en onze hele programmering tot die tijd... kunt u vinden op Teletexpagina 331 en op onze site nachtvluchten.fm. In dit uur kunt u gaan luisteren naar Margreet van Horen... in een aflevering van Een Leven Lang. De schrijfster werd op 26 april 1922 geboren. Naast streekromans, die zij zelf psychologische romans noemde... schreef zij ook gedichten die tot kort voor haar overlijden... nog in het West-Fries Weekblad verschenen. In deze bijdrage van de NOS is Dorit Witte in gesprek met haar. Over schrijverschap, de verkoopcijfers, haar geloofsbeleving... haar onzekerheid na kritiek en het ouder worden. Margreet van Horen, pseudoniem van Greta de Reus... overleed in maart 2010 op 87-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar juli 1988. Luistert u naar Een Leven Lang. Alles wat je schrijft, ben je een stukje zelf... Het is ook een hele grote gevoelswereld. Die zich opent, die het is, die, die, die, die klopt aan en die wil gehoord worden. En dan ga je mee, ga je mee achter je machine zitten. Margreet van Hoorn, schrijfster. Nu al een heel leven lang. Ze zou niet anders kunnen. Schrijven is voor haar leven. Ze heeft nu 55 boeken op haar naam staan. Voornamelijk romans. Enkele titels zijn Lang is de Weg... Onder de hemel van het dorp Moeder Maaike en eenzaam zijn de wegen. De verkoop gaat uitstekend. Er zijn een paar miljoen exemplaren verkocht. Margeet van Horen, pseudoniem van Gede Reus, is geboren en getogen in Horen. Daar bewoont ze nu al vele jaren een eeuwenoud pandje aan de gracht. Ja, dat vind ik zo, dat heb je nodig. Nu gaan we dus naar de werkruimte van Margeet van Horen. Je hebt het al wel netjes, netjes opgeruimd. He? Nou, ik heb enorm geploegd en getranspireerd... om het een beetje netjes te laten lijken. Ja. Hoe vind je dit? Ja. Moet jij er nu eens gaan zitten, Dorit? Ja. Moet je eens kijken naar dat, dat groene water van die gracht... tegen ja. die oude kademuur en die prachtige oude huizen. Ja. En die bomen. Hier heb je ruimte. Het zit hier heerlijk, hè? Vind je ook dat dan niet verrukkelijk? Ik zo. vind het een heerlijk kamertje. Ik ga nog eens even hier rondkijken. Ja, uh, dit is dus je slaapkamer eigenlijk, hè? Slaap? Ja, alles. Alles bij elkaar, ja. ja. Weet je wat zo lekker is, Als je moe bent of je weet niet of je verder moet, hè? Ja. Ga je even liggen, ga even denken. Dan, wat je denkt zover, hè? Ja. Een piepklein kamertje die is daar. Ja, zo heerlijk. Het is dus vreselijk klein. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik voel me hier zo happy in. Ja. Weet je, je hebt de wereld toch in jezelf, van binnen. Je hoeft niet zo'n grote kamer te hebben, ik tenminste niet. Van de winter lekker kacheltje erbij, heerlijk toch? Schermlamp. een schermlampjes? Ja, de samen de ja. Je komt s'avonds hier op te staan. Schijnt heerlijk op een bureau. Ze zien je dan wel zitten, maar dat hindert niet. Vind ik niet zo'n punt. En zo hoor je ook wat ticken, natuurlijk, als je hier zit, hè? De buren? Dan ben je die langs gaan, hè? En heb je soms van die groepen die langsgaan om oude gebouwen te bekijken. Dan hoor ik dan vaak: oh, ze dus hebben even horen. Ik hoor er. Ja. En dan hou ik op. Daar, vind ik dat, daar hou ik niet zo van. Nee. Ja, nee, vind het is hier een vet. heel rustiek buurtje, hè? Oh, schattig. Met allemaal ja, huizen met geveltjes en zo. Ja, allemaal van de 16e eeuw. Ja. En jouw huis, hoe oud is dat? 1593. Een aparte sfeer, hè? Ja. En wat voor machine heb je hier? Dat is elektrisch. Je hebt nog niet gedacht aan een tekstverwerker. Oh nee, dat vind ik fris. De uitgever wil dat wel, maar ik vind het iets verschrikkelijks. Want ik begrijp er niks van. Nee. Maar dat bevalt dus goed. Dit bevalt me het steken. Ga maar eens kijken hoe snel die gaat. Ja. Moet je kijken. Tik maar eens even. Ja, doe jij dat maar. Ga. Zo ben je de aanvraag. Je hoeft hem erg nauwelijks. Kijk dan eens weer dit. Als je nou, je hoeft hem nauwelijks. Als je zo doet, mooi verschil, nou doe je. Heel, heel rustig, heel rustig. Want hij gaat vanzelf. Daarom maak ik zoveel tikfouten. Ja. Geen taalfouten, maar tikfouten. Gewoon hup, doorgegaan. Ja. wat? ja, maar het is heerlijk. Ik alleen... Ja, het is misschien, het is zo heerlijk, joh. Is wel je wel een stuk geweest? Jawel, dat gebeurt ook wel. Dan word ik razend, dan kan ik er een klap op geven. Dan loopt hij vast of zo. Ja. Als je hier iets hebt waar een kreukje in zit, ja. hè, dan... En dan pakt hij niet. Dan houdt hij ineens. Dan gaat hij. Kijk hoe je daar doet. Als dus er kreukje zit. Of het is een beetje dubbel. En dan gaat dan zo. Dan gaat het wel of wel. Maar dan loopt hij vast. Ja. En dan word je razend. Want dan ja. heb je dat woord. Moet dat op je volgende regel staan. En dan ben je dat even kwijt. Ja. Dat is vreselijk. En wat doe je dan? Een klapper opgeven. <laughs> Maar dat helpt natuurlijk niet, dan nee. moet je hem eigenlijk uitschakelen ja. en weer inschakelen. En dat doet hij, en dan het, gaat. Doet hij het weer wel, dat heb ik ontdekt eigenlijk. Ja. Ja. Dat is schrikkelijk. Ja. Als je dan net in je proces zit, dat is inderdaad ah. vervelend. Ah, dat is heel vervelend. Ja. Nou, ik ben ook wel een driftkikker hoor. Met ja? Dingen. Ja, ik, ben, ik kan heel driftig zijn. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan vind ik mezelf bijna een beetje ontorekeningsvatta qua emotie. Ben ik zo fel en geladen, dat is schrikkelijk. Wat doe je dan? Nou dan, dan typ ik het ook wel uit, dan ga ik het in mijn verhaal wel verwerken. Maar dat is op dat moment je eigen agressie uitwerken. is ook zo. Dat is heel gezond, dacht ik, hè? Ja, maar dat komt dan in dat verhaal terecht... terwijl het eigenlijk slaat op iets anders. In ja, jouzelf. Dat is ook zo. Maar, voordeel maar, maar, dat die machine het niet doet. Ja, ja maar door het, alles wat je schrijft ben je een stukje zelf. Je leert jezelf daar je ook beter kennen. Ik ben een romantische ziel, dat ben ik wel. Maar ik kan ook uh, beschouwend, filosofisch. ja. En toch ook weer op de grond staan met beide benen. Hmm. Maar ik merk ook, als je een slecht iemand neerzet... dat zit ook een stukje van jouzelf zelf in. Ja. Het is heel wonderlijk. Alles wat je in jouw gevoel eruit schrijft... ben jij dus ook een beetje zelf. Ja. Zullen we weer op het bed gaan zitten? Ja, we gaan weer op het bed. Dan gaan we moment. verder met het interview. Ik op bed. Ja. Ik zie hier allemaal, als ik het zo zeggen mag... kleine stofwolkjes. <lacht> ah, ah, ah. Je, bent... <lacht> je bent niet zo huishoudelijk, hè? Niet zo. Helemaal niet. Ik zie daar zelfs een glas met chocolademelk van uh, twee weken geleden. Ja, minstens. Ja? Lopen er nog geen was schimmel? Ja. Zit erin? Ja, dat vind ik niks. Dat zie, dat zie ik nu pas ook voor het eerst, ja. ja. dat het, moet de, hè? En, en hoe doe je dat met die stof? Zo, uh, In blaas. <laughs> ik heb al die blaasdagen. Dat valt ja. me uitstekend. Ja? En dan denk ik, pooh, je, je ziet het gewoon niet, joh. Nee, je bent met heel andere je dingen bezig. Zo, het is zelfs zo gek als je in een boek zit. Je moet een boodschap doen. Dan loop je nog steeds met dat boek in je, loop je naar zo'n winkel. Het is zo moeilijk. Omdat het kwijt te raken. ook niet kwijt. Maar als het af is, is het ook zo vervelend. Dan, dan merk je dat al die mensen niet weg zijn. En je, je bent van ze gaan houden. Hoe radkarakters ze soms ook hebben. Zeg, ik zie hier ook uh, oordoppen. Ja, oropaks, ja. Ja? ja. ja, dat is wel lekker. Dat Doe hoort. je die altijd in? Altijd. Altijd, dan hoor je weinig geen geluid, hè? Dan ben je helemaal afgesloten van de wereld. Ja, kindje, dus je kan het eigenlijk niet goed uitdrukken. Je bent, het is net of je landen bereist die nog niemand ooit ontdekt heeft. Zedert, wanneer heb jij dat gevoel gekregen dat je moest schrijven? Hoe oud was je dan? Als kind van zes, van even. Was ik altijd al bezig met gedichtjes, verhaaltjes. Dus dat, dat deed je uit jezelf al. Als je zo nakomt, je bent, en je bent toch een beetje een eenling in het gezin... Hoe oud waren je zus en broer? Die waren uh, even kijken. Mijn zuster acht jaar ouder, mijn broer zes. Dus dan kom je dus toch als ding naar de hand uh, op de wereld. Dan ga je dus toch een wereld... Het, het is een samengaan van veel factoren, denk ik. Ik heb van een of andere hele overgrootvader heb ik het van gekregen. Dat was een heel bijzondere man. Die maakte gedichten, die maakte verhalen. Weet je, die heeft zijn eigen grafschrift gemaakt. Hm. Dat weet ik nog uit mijn hoofd. Hij heette Piet, Piet Vries. Dat was de grootvader van mijn moeder. En die schreef zo, op de gillen... Hier ligt begraven Piet. In de hemel is hij niet. In de hel moet hij wezen. God zijn geprezen. <lacht> zo vreselijk hoor. Ja. ja, dus daar heb je toch iets van gekregen. Wanneer is jouw eerste verhaaltje gepubliceerd? Dat was ik acht jaar oud. <lacht> Dat is ja, ach, acht jaar oud. Ja. Hoe Hans je zijn luiheid afleren. Ik weet het nog heel goed... Het was van een jongetje hè, die, die vond dat die, als hij wat deed voor zijn ouders, hè, dan moest dat betaald worden. Waarop zijn moeder dan een briefje bij zijn bord legde op een dag. Je um, eten gekookt voor nul cent. Je schoenen gepoetst voor nul cent. Je bed opgemaakt voor nul cent. En toen begreep je het opeens. <lacht> Zo denkt een kind heel ja. ja. Hoe is het toen verder gegaan met dat schrijven? Je, jouw carrière, vertel er eens iets over. Dat het ging gewoon elke dag door. Het was altijd aanwezig. Als ik op school was, dan zag ik. Uh, ik kon best wel aardig leren, of heel niks bijzonders. Maar... Welke school heb je gedaan? Ik heb dus. Nou, de lagere school begon het al. Dat ik altijd afgeleid werd. Alle vogels op de dak zag zitten. Uh, met zingen in mijn element was. Ik kon nogal, al ik het zelf, lekker zuiver zingen. En ieder kind houdt van zingen. En ik zocht eigenlijk dat. dat, dat uh, niet dat, dat, uh, dat nuchtere, maar meer het romantische. Dat zat er ook heel sterk in. Ja, maar welke school heb je na de lage school? Ik gescholen? heb de gedaan, de Handelsavondschool... en de School van Maatschappelijk Werk in Amsterdam. Ik begon toen in zestien zoiets, een meisjesboek. Ja. Dat werd toen uitgegeven, Capriolen. En toch, als je dat nu weer overleest, dan denk je... ben je iets kwijt, hè? Iets onbevangends wat je toen had. Zo puur, zo heerlijk. Eh, niet, eh, je voor niets schamen, alles denken en zeggen... Wat je, zoals je bent en wat je voelt. Doe je dat nu dat... niet meer? Anders. Je houdt er wat rekening mee. Hè? Je houdt er toch een beetje rekening mee. Een beetje emotie is heel mooi... maar je moet niet zelf zitten huilen als je iets schrijft. Mm. De lezer moet huilen. Of moet een dikke keel krijgen. Mm. Niet ik. Dan ben je fout bezig. Dus jij schrijft ook nooit over iets... Uh, waarin je nog middenin zit. Hoe bedoel je dat? Stel dat je een, uh, je, je man zou hebben verloren en je zit nog in het rouwproces, dan zou je daar niet over schrijven. Jawel, natuurlijk wel. Ja, ik ben natuurlijk een heel erg gevoelsmens. En ik denk dat het schrijven ook een combinatie is van... afstand nemen van je gevoel... en toch dat gevoel sterk laten doorspelen. Laten meespelen. Het is nooit onder één noot te vangen. Het is ook een hele grote gevoelswereld die zich opent, die er is, die, die, die, die klopt aan en die wil gehoord worden. En dan ga je mee, ga je mee achter je machine zitten. Je moet. Uh, je bent op een gegeven moment bij de libellen terechtgekomen, hè? Ja. Ik weet nog heel goed wat mijn eerste blunder was. Toen vroeg de hoofdredacteur aan mij, wat voor bladen leest u bij de sollicitatie? Toen zei ik, alle bladen, ik noemde allemaal heel bladen. Hij zei, dat kan niet, dat is te veel. Dat vind was... <lacht> ik dan heel goed. Dat was stom. Dan wil je een goede indruk maken. Dan zeg je net de verkeerde. <lacht> en je werd daar aangenomen om uh, korte verhalen te schrijven. Ja, en fietsjes had je toen. En in, vooral interviews. Dat vond ik heel leuk. Ja? Dat doe je nu niet meer? Nee, dat nee. ik schrijf wel jarenlang romans. En vooral weer gedichten. Elke week, ik schrijf al acht jaar lang. In een weekpad hier in Hoorn, gedichtjes. Elke week. Dus ik heb er heel wat. En dat is fijn als tegenwicht. Tot een, als je in een heel zwaar psychologisch probleem zit met een boek. En daartussendoor dan, als je er niet uitkomt, dan een gedichtje maken. Hè? Ik heb al laatst een gedichtje gemaakt over, over... Nou, ik was dan zelf, ik wilde mezelf eventjes laten overbakken. Een beetje fatsoeneren. Een paar lijntjes weg, een paar... Heel mooi. Dat gebeurde. Ik loop dan door horen en niemand kent me meer hè, in dat gedichtje. Ik dacht, wat, wat, wat vreselijk nou, wat word ik nou eenzaam? Hm. Dus ik ging weer opnieuw naartoe, ik liet me in de oude staat terugbrengen. En iedereen dacht, goh ja, ze is weer terug. En de strekking van het gedichtje is dus dat je niet van buiten rimpeloos moet zijn, maar van binnen. Ik moet vechten tegen discipline elke dag op te brengen. Discipline om te schrijven? Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Het komt er eigenlijk op neer, Margreet. Terwijl je hier in een snoezig huisje woont, beneden is het enig ingericht en zo. Dat het grootste deel van de tijd breng jij door in dit kleine hokje. Want je slaapt hier en je werkt hier. Ja, maar ja, het maakt niet uit waar je zit. Ik heb ruimte, ik heb uitzicht. Ik kijk over die hele oude gracht, die oude huizen. En het is zo prachtig, daar zie je zoveel dingen. En toch zie je ze niet. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Omdat je, je in die kijk... andere wereld bent. Ja, je kijkt naar buiten en je ziet wel wat bewegen. Maar, maar je bent niet... Uh, je weet niet wat het is. Je hebt er heel lang over gedaan om de juiste plek te vinden... Hè, waar je kon schrijven. Ja, het heeft zo lang geduurd. Ik heb overal heb <lacht> ik een hoekje gezocht. En beneden, voor in dat oude voorhuisje. Die oude plafuizen. Ik, het ook niet vinden. ik heb zelfs in de historiekamer van een kerk gezeten. Dat was toch wel, dat was wel heel ontroerend. Dan deed ik één deur open... en keek ik die hele oude kerk in. Dat, dat deed me wel wat... maar ik was opgesloten. Het was allemaal dicht. Ik kon geen raam open. Dan kon je je wel goed concentreren. Dat is zo. Maar ik, nee, ik, het was het ook niet. Heb jij veel inspiratie nodig... of is het meer een kwestie van transpiratie? Het is heel iets anders. Het is gaan zitten... en wachten tot het komt... Vroeger ging ik erop uit, dan ging ik fietsen dan dacht ik... als ik dan iets zie, een lammetje of een schaap of wat dan ook... dan komt er iets weleens onzin. Je moet het van binnen in jezelf hebben. Je moet gaan zitten en beginnen. Wacht je soms lang? <laughs> ja, soms een hele ochtend. En dan maak je weer iets anders en ineens schiet er iets doorheen. Want als je op iets concentreert, komt er iets tevoorschijn. Dat is gewoon zo. Nou, soms heel lang dat witte vuil papier voor je. Dat oh, is vreselijk. Vreselijk, dan, dan tik ik zomaar wat voor de vuist weg en dan staat er nog iets op en dan gooi je dat weg, zo'n grote prop papier Liggen proppe papieren vlak daarnaast in zo'n, zo uh, hoe heet zo'n ding nou? Toen waar je papier in stopt. Een prullenwand? Een prullenwand, ja, ja. <laughs> Een prullenwand. En dan, ja, dan is het er. En toch, als je dan zo'n boek af hebt, dan lees je dat over. Dan denk ik vaak nee, nee heel anders, dat moet, want dan ben je weer verder, je bent weer een stukje verder gegroeid verder, je hebt het weer wat afstand van genomen, dan zie je het vaak veel frisser hoor, veel helderder dus je bent dan niet tevreden over? dat ben ik nog nooit geweest ik heb als enkel boek dat ik denk hé ja, goh, dat ja dat is sober, dat is ernstig genomen dat is uh... want ik hou van, van uh, boeken met een hele goede inhoud niet van die liefdesboeken daar ben ik nog niet zo dol op het mag er wel niet meespelen, maar het moet niet zo zijn dat je denkt... ja, kijk, oh, er is toch alleen maar dat ene. Dat is ook een ontzettend verkeerd beeld van een roman dat men vaak krijgt. Heb je nou wel eens de, de angst gehad in de loop van de jaren... dat je ooit niet meer zou kunnen schrijven? Daar denk ik nooit over na. Er is zoveel. Zelfs is het andersom door het, Toen je vroeger jonger was, dan had je vaak meer moeite dan nu je ouder wordt. Nu gaat het veel anders makkelijk. Er komt zoveel bij. Je hebt wat grijpt, je hebt meer inzicht gekregen. Je weet zo'n beetje de waarde van het leven. Dat zit niet in het materiële, maar dat zit in het geestelijke. En als je dat dan een klein beetje begint te begrijpen... dan wordt die figuur ook anders. Je hebt veel meer nu om wat mee te doen. Jij schrijft in je boeken erg veel over relaties, over huwelijk, liefde. Je bent zelf niet getrouwd, hè? Dat hoeft natuurlijk niet om niet te weten wat liefhebben is. Hè? Nee. Ik weet heel goed wat liefhebben is... Maar als je niet een man hebt uh, die jouw werk begrijpt, dan gaat dat niet. Ik denk, uh, Willy Kossari zei een keer, ik ben niet geschikt om getrouwd te zijn. Dat denk ik namelijk zelf ook langzamerhand. Want dit werk neemt me zo in beslag, ik ben er zo mee bezig. En die man zou dan toch ergens in het stuk niet eens voorkomen. Je zegt dat je langzamerhand daarvan overtuigd bent. Uh -huh. Wil dat zeggen dat je vroeger daar wel aan getwijfeld hebt? Jawel. Je hebt allemaal zo je dromen, je idealen. En... Maar dat is het gewoon niet. Het is gewoon de harde werkelijkheid. Heb je het gemist? Ja, je mist wel eens, als je lekker hebt gewerkt... het voorlezen aan iemand die het begrijpt. Die je corrigeert. Die je fout eruit haalt. Of zegt, dat vind ik goed. Dat mis ik, dat mis ik inderdaad heel erg, ja. Je gaat niet om met andere schrijvers... Je jawel, ik ken een van de keuls heel goed. Armin McGillivray. Ja. Hele, heel, heel bijzonder iemand. En te, maar die wonen zo ver weg. Die zijn niet vlak bij mij in de buurt. Dat is veel moeilijk. Je bent hier in Horen min of meer een eenling. Ja, misschien. Het valt me nooit zo op. Ik, ik, vind, ik hou van mensen en dat is zo heerlijk. Dat je hebt hier natuurlijk heel sterk. Ik zou toch niet hier makkelijk vandaan gaan, hoewel ik toch in Duitsland heb gewoond. Haarlem en Hilversum, maar Amsterdam ook nog. Amsterdam vrij lang. En toch als je dan weer zo'n stadje terugkomt, en ik weet wat, heeft een nadeel ook. Hè? Men weet alles van elkaar. Maar als je gewoon normaal leeft, mogen ze alles van je weten. Maakt niet uit. Wat vind jij een sterke kant in jezelf? Ik denk mijn gevoelsleven. Maar hoe minder je weet waardoor je boeken succes hebben hoe beter het voor jezelf is, als ga je daar naartoe schrijven. En dat moet niet. Het moet, het moet zuiver blijven. Het moet, het moet echt helemaal eerlijk uit jou gegroeid zijn weer. En niet berekenend. Jij hebt geen idee waarom jouw boeken zo'n succes hebben. Ja. Dat weet ik niet. Ik denk, ja, misschien... omdat er z'n eerste niet zoveel smerige dingen in staan. Niet zo'n seksuele frustraties allemaal in verwerkt zijn. Maar ook omdat mensen toch wel proberen om wat aan te doen, wat aan te werken. Maar je hebt nu 55 boeken geschreven. Hè? Dus steeds ja. een ander thema. Steeds een ander uh, verhaal bedacht. Heb je van tevoren dat verhaal in je hoofd... of gaat dat als schrijvende? Dat gaat als schrijvende. En weet je dat je bedenkt een verhaal niet... je luistert en je kijkt. Je luistert van binnen... Ja, ja, ja, je kunt niet anders dan van binnen luisteren eigenlijk. Hè? Je luistert naar mensen. En dat wat ze niet zeggen, dat is voor mij belangrijk. De pauzes in een gesprek. Dan denk je, waarom stopt iemand nu? Wat is dat? En dan ga ik vragen en dan, dan, dan komt er iets heel anders uit dan ik van tevoren gedacht had. Je, je hoofd is net een hele grote schuur waar alles in verzameld is... En dan denk ik, hoe kom ik nou aan dat? Hoe kom ik daar nou aan? Dat weet ik vaak zelf niet. Je hebt dat ergens opgevangen, opgepakt. En dan weet ik natuurlijk het slot van zo'n geschiedenis niet, maar die maak ik dan zelf. Dus het is een samengaan van de werkelijkheid en het afronden van mijn eigen gevoelswereld. Maar om deze ervaring op te doen, om te kunnen schrijven eigenlijk, hè, moet je veel met mensen omgaan. Ga je veel met mensen om? Ja, ik vind mensen het allerbelangrijkste in de wereld dat er maar bestaat. Dus je hebt een druk sociaal leven? Nee, want dat, nee, dat kan niet. Want je bent altijd toeschouwer. Je bent altijd toeschouwer. Dat heb ik het laatst ontdekt. Ja, wat gek. Je, je kijkt ernaar, maar je bent er niet bij. Maar dat kijken is al genoeg. Als je werkelijk de moed hebt om je daarin te verdiepen... Hè, jezelf eens een beetje weg kan cijferen... dan cijfer stom wat de materiaal je in handen hebt. Elke dag opnieuw. Maar goed, terugkomend op uh, het begin van het verhaal. Je gaat daar zitten. En heb je dan een bepaalde structuur aangebracht van tevoren? Of je gaat zomaar zitten zonder aantekeningen? Ik heb wel een bepaald idee. Want je moet ook aan de uitgever een uh, korte inhoud opgeven. Wat ik verschrikkelijk vind. Want dan moet ik me daaraan houden. Dus ik geef altijd een inhoud op waar ik alle kanten nog bij uit kan. Ik weet zelf nooit hoe een boek wordt. Ik weet nooit hoe het afloopt. Ik weet, ik weet het eigenlijk niet. En je gaat, ik vergelijk mezelf wel eens met een... Ik hoop dat je goed begrijpt hoe ik dat bedoel. Met iemand die moet vertellen aan een gegeven wie hij houdt... dat hij niet meer beter wordt. Hoe doe je dat? Dat kun je niet repeteren. Dat kun je van het nooit zeggen. Zo zal ik dat maar zeggen. Nee, dat zeg je uit je diepste gevoel. Maar halfwege het boek weet ik helemaal nooit hoe het verder gaat. En je ziet die mensen dan ook voor je? Dat je kunt ze aanraken. Je kunt ze bijna ruiken, je kunt ze horen, alles. Het is een stuk van jezelf gewoon. In kleur? Als mens gewoon, als mens. Dus niet dat je ziet, die heeft bruin of rood haar? Oh ja, ja in dit boek, val dat je dat nou aanroept. die Hanna. In het boek wat ik wat waarschijnlijk toch voor Sint Nicolaas ja zeker, makkelijk wel. Op de markt komt die, is, dat is een vrij lelijke vrouw. Rood, vlammend rood haar, toen dacht ik... en bruine ogen, maar zo'n hoekig, zo'n lang, hoekig gezichten... Maar ik heb langzaam wel begrepen dat het niet om het uiterlijk altijd gaat... maar om het innerlijke. Ken je die vrouw hier in dit leven? Nee, nee, nee. Hoe kom je aan zo iemand? Weet ik niet. Misschien in een flits dat ik iemand heb gezien dat ik dacht... je wat een lelijk mens. En dat je dat vast hebt gehouden. Hoe zal dat zijn dat je zo bent? Ik weet het niet. Jij eh, schrijft dus erg veel over gevoelens van mensen. En die zijn uiteindelijk universeel, hè? Maar uh, zijn jouw verhalen ook op de actualiteit gericht? Dat je meegaat met de nieuwe ontwikkelingen? Oh, jawel, jawel. Dit jongetje in het boek heeft een computertje. En dat doe ik dus wel. Maar ik ben niet zo modern dat ik alles gewoon vind. Dat ik uh, uh, bijvoorbeeld uh, moeders en uh, kinderen zonder ouders heel gewoon vind. Zonder vader heel gewoon vind. Ik vind het een beetje angstige ontwikkeling op het ogenblik. Er zijn geen normen, er zijn geen waarden. Alles is normaal. Alles mag toch, alles kan toch. Ja, nou, dan nou komen je, je poezen binnen, binnen wacht even. Die Floortje, schiet binnen. op. <laughs> Floortje, schiet op, ga weg. Die heb je al heel lang, hè, die poezen? Nee, Floortje is nog maar drie. Is een... oh. Maar toch is het leuk om dit over... Je hebt er nog een Floortje even tussendoor, dat is wel grappig. Dat diertje, dat kwam van een boerderij. Het hmm. was ze amper vijf weken oud. Dus ze heeft nooit moederliefde gehad. Het is ook inderdaad een klein, verneinig kreng. Hmm. Ze is niet in balans. Ze kan niet spinnen. Is heel gek, hè? En die andere is vijf jaar oud en die is negen weken bij de moeder gebleven. Dat is zo'n harmonisch dier. Dat verschil is heel interessant. Ja. Ja. Heb je er veel aan, aan die poezen? Of oh, vind ik gewoon zelf? Ik vind dieren altijd leuk. Ik hou erg van dieren. Ja. Niet in de sentimentele vlak, hoor. Ik bedoel, want als zo'n dier wat krijgt, dan ben ik vrij radicaal. Dan uh, kan ik dat ook. Ik zou, kan er zelfs bij zijn. Ja. ja. Ik vind een dier blijft een dier. Je moet er geen mens van maken. Ja. Wat veel mensen wel doen, hè? Maar goed, we waren eventjes door <laughs> nou even. Floor op een dwaalspoor gebracht. klinkt leuk, hè? Floortje van Horen. Ja. Ik vind dat leuk klinkt. Het is al een dame. Het was een dame. Hm? Ja. Waar waren we gebleven? Ik had jou eigenlijk gevraagd, dacht ik... of jij uh, erg ervoor bent om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Of sluit je ja, je daar misschien ja, wat voor af? Maar ik vind het angstig. Ik heb eens een keer een tv uitzending gezien van Wim Keizer. Over beter dan God... Ik vond het zo ontstellend griezelig. Met genetisch paspoort en al dat soort dingen. Dan denk ik, waar gaan we toch naartoe? Vaak de slappe lach gehad. Heb ik trouwens nog vaak. Ja? Heb ik nog vaak de slappe lach het is zoiets, dingen die, die, ja, die ineens zo verrassend zijn. Als je bij de slager staat, en er staat een mevrouw voor mij vorige week. En die slager zegt dan: En mevrouw, vertelt u het maar. Nou, dan slager ik zo nog even in Du wat ik zal nemen. <lacht> nou, dan lig ik krom, dan vind ik zoiets van het is In Du Bureau. <lacht> du -bureau. Ja, ja, ja. Ik zag alleen geen schuim, maar goed. Ja, ja. Het is heel typisch wat ik dan nou vertel, want ik ben in wezen heel vrolijk, iemand heel positief. Maar ik schrijf dan vaak wel heel ernstig onderwerpen. Ja. Iemand die ziek is, iemand die niet meer beter wordt... of een kind wat een spierziekte heeft... of een, uh, een meisje wat, wat ietsje te kort komt geestelijk. En dat raakt mij ook heel erg, de ja, kwetsbaarheid. Maar, maar jij bent zelf een, een vrolijk iemand... maar je hebt zelf natuurlijk ook wel ernstige dingen meegemaakt in het leven. Och, ernstig niet. Je hebt dingen gemist wel, vind ik. Maar dat heeft ook misschien zijn bedoeling en zijn zin. Wat heb je vooral gemist? Nou, wat ik denk, dat zou ik dan nou missen kinderen bijvoorbeeld, hè? Ik denk, ja, dan zou je toch anders geweest zijn. Maar het, het is altijd goed zoals het gaat, denk ik. Als je gaat optellen wat je niet hebt, dat is toch vreselijk. Je moet optellen wat je wel hebt. Dat is zoveel. En als jij schrijft over die patiëntjes, waar je het zojuist over had, hè? Uh, daar ben jij dan geweest? Dat heeft je geraakt. Ik wist geweest niet, maar ik... Uh... Ik luister dan naar een moeder die me vertelt wat de jongen dan heeft. En ik had een keer een telefoontje van een mevrouw en dat was heel tragisch. Die belt mij op en zegt tegen me... U heeft ook zo'n kind, hè? En dat wou ik dus niet zeggen, dat ik niet zo'n kind had. Want dat is natuurlijk toch een... Uh, een mister dan, dat moet niet. Ik zeg, hoezo? Nou, ze zegt... Ik heb zo'n zoontje die zo'n ziekte heeft. En dat moet wel, als zou je er nooit over kunnen schrijven. Kijk, door het, dat geeft je zo'n vreugde. Dat is... Bijna belangrijker, anders belangrijk dan je royalties. Ja, ja. ja, dat is een groot geluk. En hoe komt dat dat je dat kunt, terwijl je het zelf toch niet uh, van nabij hebt meegemaakt, zo'n patiënt? Ik denk inleven. Inleven. Ik heb een vrij sterke intuïtie. Dat is ook wel eens heel lastig. Je ja. hebt de mensen door. Nou, door je. Ja, je... Je voelt dingen heel scherp aan. Als ik mijn vrienden binnenkom en er zou bijvoorbeeld wat nooit gebeurd, een ruzie zijn... dan voel ik dat en dan ga ik weer weg en moet ik boodschappen doen. Dat voel je dus en doe je dan wat mee. Ik denk dat je ook als je schrijft een sterke intuïtie moet hebben. Je verplaatst ze in de ander, anders wordt het verstandelijk. Als je het niet voelt, is het er toch niet... Het schrijven uh, verschaft jouw grote vreugde. Maar heb je ook wel eens momenten gehad dat je dacht... Of was ik gewoon maar uh, verkoopster of uh, kantoorjuffrouw of zoiets? Nee, nog nooit. Nee, absoluut niet. Ik ben er enorm gelukkig mee. En er zijn er ook wel mensen die me op straat wel aanhouden en zeggen... wat moet jij toch gelukkig zijn? Dan zeg ik, ho hoezo? Dat zit in jouw boeken, dat zit in jouw gedichtjes. En dat, dat weet je dus niet. En dat moet ook niet dat je dat weet. Maar dat, dat straalt er dus wel uit. Het, het toch blijven vasthouden aan... het uh, goede is, vind ik zo afgezaagd. Blijven vasthouden aan de waarden die toch in ieder mens zitten. Maar die er vaak niet uitkomen. Maar door dit beroep ben je natuurlijk erg veel alleen. Het is een eenzaam beroep, ja. Als het een beroep is. Is het een roeping? Jawel, jawel, jawel. Het is ook een manier van leven. Daar kies je toch wel voor. Het is zo sterk aanwezig dat je dus niet anders kan. Het, het sleurt je mee. Het, het uh, brengt je naar uh, hoogtepunten, dieptepunten. Het is, je bent er eigenlijk altijd aan het schrijven. Wat is voor jou een hoogtepunt en wat is een dieptepunt? Een hoogtepunt is... als iets overkomt bij mijzelf... op papier... en ik lees dat terug... En ik voel het weer net hetzelfde. Ik denk, ja kijk, zo zou ik het weer zeggen. Zo zou ik het weer, het gevoel, weer zo uh, neerzetten. En dieptepunt, dat is als ik denk, nee, dat kan veel beter. Dat is een naar gevoel, want dat staat het al in dat boek. Ik kan het niet meer veranderen, het is gedrukt. Je bent altijd bezig om het nog weer beter te willen. Nog weer, uh, meer, ja uit jezelf in te gooien wat je in je hebt langs de hand. Want je, je groeit natuurlijk als je ouder wordt vooral. Je oordeelt niet meer zo gauw. Je schrijft dus uh, over wat je in je hebt, wat je voelt... wat je hoort van binnen. Maar doe je er ook wat aan om bijvoorbeeld... je vocabulaire uit te breiden via lezen? Ik lees ontzettend veel. Als ik schrijf dus niet, want dan zou je toch onwillekeurig. het is me nog nooit gebeurd door zo'n boek wat je boeit, meegesleurd kunnen worden... dat je in verwarring raakt, dat mag niet. Wat lees je vooral? Ik lees... Uh, ik hou van de vertellers, ik hou van Antonie van Kampen. Van Hemingway, Buit, Tom. ik hou ook van Sagan. Maar ik hou ook van Roenstein En van Hannes Menkema. En van Maarten Hart. Ik zag een boek liggen straks van Fromm, Erich Fromm. Erich Fromm, dat is heel mooi. Dat is eigenlijk niet een roman, dat is ook heel moeilijk. Nee. Is liefhebben een kunst of een kunde? En dat is heel moeilijk. Daar kom ik ook niet zo makkelijk uit. Daar zit ik dan vaak over na te denken. Denk ik. Dat is, wat is een mens toch beperkt hè, in zijn groeiproces vaak? Want zo pak je het niet op, dan begrijp je het wel, maar met je gevoel kun je er niks mee doen. Dat is vaak heel moeilijk. Wetenschappelijke boeken lees je niet zozeer. Nou, wetenschappelijk, niet wel filosofisch. Dat vind ik heel, heel bijzonder. Hamson heb ik vergelezen, vind ik buitengewoon. Hamzon, knoet Hamzon. En van Marie Hamson, zijn vrouw, die lange kinderen. Prachtig, als in Duits, dat is zo mooi. Wat vind jij nou de belangrijkste les die je geleerd hebt in je leven? De belangrijkste les vind ik dat je... vertrouwen moet hebben in jezelf, maar ook in anderen. Als je dat niet hebt in jouzelf, heb je het ook nooit in een ander mens. Vertrouwen houden. Je niet laten meeslepen door wat mensen zeggen. De wereld is slecht, de wereld is dit. Dat was, de wereld is, is nooit volmaakt geweest. Zal toch nooit worden. Maar toch het, het, het goede blijven zien wat er toch is... klinkt eigenlijk een beetje dominee-achtig, zo bedoel ik het niet. Maar er is veel goed in een mens, maar ook heel veel afschuwelijk lelijk. Ik heb wel dachten dat ik denk, de mens is volkomen slecht... Maar het is niet zo. Laat jij dat slechte ook in je boeken uitkomen? Oh ja, natuurlijk. natuurlijk. Want ik heb het zelf ook in me. Als ik zwinters van de winter en het ijs ligt in die gracht hier... en ik zie dan jongens stenen gooien op de eenden... dan kan ik zelf de gracht intrappen, wijze van spreken. Maar ik doe het net nog niet, dus wie ben ik nou? Het is net nog een stukje wat zegt, oh, niet doen, hè... Maar het zit er, ik zou het best kunnen doen ook. Het is een fractie van een seconde dat je het niet doet. Dus alles zit in iedereen. Het hangt wel net van de situatie af. Of je het volvoert. Ja. Dat, dat zeker. Maar ook je toch ook onbewust je opvoeding. Je, de kansen die je hebt gehad. Om je te kunnen uit in het leven. Vrienden die je hebt. Je bent gevormd door zoveel dingen. En dat je daardoor het net niet doet. Vind je dat je in het gezinsleven voldoende kansen hebt gehad? Openkomen. Ik had hele fijne ouders, heel fijne ouders. Mijn moeder was een schat. Als ik je dan, dan vertel, Dorrit, dat is echt gebeurd? Dat mijn moeder mij, dan word je zo'n jaar of twaalf, dertien... en zal ze je wat vertellen wat je dan te wachten staat. <laughs> het probleem van groot worden. Maar dat konden ze niet zeggen. Dat vind ik dan inderdaad het voordeel van deze tijd. Alles is heerlijk open. Dan zit ze achter een ijmachine met zo'n lapje wat steeds langer wordt. En dat gaat, ratelt dan maar, met zo'n vuurrood hoofd. Dan kijken ze niet op. En dan zegt ze, als je nou wat merkt... Hè, dan moet je niet schrikken, want de koningin heeft het ook. Ja. Dan, lig, dan denk je, als ik er nog aan denk... met een weemoed, met een onmacht. Ja. En dan komt je eerste vriendje komt dan thuis... Dan ga je ermee wandelen. En wat zegt ze dan? Dan wil ze je ook ja, dingen heel erg voorlichten. Dan moet je blijven lopen, hoor. Ik begreep er geen bal van. We hebben uren gelopen. Ja. Ik weet, nou snap ik. Nou, al lang, waarom je niet mocht zitten of liggen. Je moest blijven lopen. Zie, dat zijn dingen waar ik nog om kan gillen. Ja, dat ja. is eigenlijk, en toch is het heel, heel tragisch. Overigens heb je mij duidelijk gemaakt... dat ik vooral niet mag spreken over spreekromans. Hè? Waarom niet? Nou, vooral niet. Het, uh, uh, ik zou het nog kunnen aanvullen. Ik spreek ook niet over de, detectives. Ook niet over um, psychologische romans of, of familieromans. Ik heb zo'n hekel aan hokjes... Ik, ik, ik, bijvoorbeeld, waar moet je dan bijvoorbeeld ik noem maar een groot schrijfster... of in onderrang schikken? Er is geen hokje. Toen had je die hokjes nog niet. Nee, maar een strekerroman is duidelijk een streekroman. Ja, dat speelt er in een bepaalde streek. Mijn boeken spelen overal. Dus daarom, met een mantel de mantel der liefde bedoel ik dat... is het dus geen strekenroman. Want ik heb veel respect voor strekenroman. Het zijn buitengewoon goede boeken. Maar die schrijf ik toevallig niet. Die schrijven misschien wel veel minder dan strekenroman. Ik schrijf anders gewoon een roman. Een boek? Ja, hoe moet je dat noemen? Hoe noem je de boeken van... van uh, hoe heet hij? Hij schrijft zoveel boeken. Ach, die Duitse schrijver. Hij, schrijft, hij heeft ontzettend veel romans geschreven. Beu? Ja, Beul. Ja, is een heel aparte literatuur. Een hele aparte literatuur is dat. Ik weet niet wie je bedoelt. Het hoe gaat het trouwens contract? met jouw geheugen? Hoe is het? Oh, fantastisch. Ja, je hebt toch wel Zie je me <lacht> je als dement aan of zo? Nee, ik ben nee. goed. Zo in de loop der jaren. Oh nee, dat is zo'n afgezaagd verhaal. Dat hoeft toch helemaal niet? Nee, dat hoeft niet. Nee, dat ik hoeft heb niet wel veertig dat je denkt, jeetje, wat oude teuten zijn dat al geworden. Ja, maar hoe heette die man nou in Duitsland, die schrijver? Ja, ik weet het nog niet. <lacht> dat niet? Heb jij dat nooit? Dat je eens die dan een... González dan weet ah, ik ja. het. Die zit ook niet onder een noemer. Wij zijn er zo goed in. Om hokjes. We hebben altijd hokjes in Nederland. Hm. Dat ben ik zo tegen, want dat is vreselijk. Vind je trouwens het eng, het ouder worden. En dat straks dat, dat geheugen even dat... minder wordt. Oh, wat is het? Dat komt bij mij, kan je in vragen? daar denk je toch helemaal niet aan? Je gaat toch niet denken wat je allemaal zou kunnen krijgen? Dan kun je niet meer leven. Ik ben soms zo verwonderd. Over, ja, ook over deze vraag ben ik verwonderd. Als je zo moet leven, dan ben je al bezig met negatief te denken... Nou, ja, je hebt gelijk. Ik denk wel eens een enkele keer, hij voor ik nou eens krijgen. Toch wel? Die zou dan bij me zijn, bij mijn bed staan. Of ik een ongeluk krijg of zoiets, daar denk ik dan aan. Maar niet aan, aan allerlei ziekten enzovoort, daar denk ik nooit aan. Nee, denk ik nooit aan. Nee, want nee, als nee. op een gegeven moment het uh, verstand niet meer zo goed zou werken. <laughs> met verstand. Of het verstand, waarom met je linkerbeen of zo? Ja, maar nou heb ik het over het verstand. Dat ja. zou voor jou niet zo leuk zijn. Vooral voor jou niet ja, als voor schrijfster. Niemand, voor niemand leuk. Nee, maar vooral als schrijfster. Oh, kindje, dat, dat, dat uh, alles gaat in elkaar over. Uh, Zo'n zo proces gaat ook langzaam, denk ik. Ik denk dat je daar niet zo weer stil moet gaan staan. Nee, nee dat vind ik een vraag waar ik, waar ik geen antwoord op weet. Geen leuke vraag. E ja. Nou, leuk niet, maar ik ben er nooit mee bezig. Ik heb een heel wonderlijk uh, geloofsleven. Ik heb een eigen god. <lacht> ja, dat is heel grappig. Ik ben een beetje getrouwd met de Camillo. Dat vind ik een geweldige man, als iemand god omging. Ik had een keer een grote operatie en toen dacht ik... ja, nou, god, dat doen we toch samen even. Je laat me toch zeker niet in de steek. Weet je, zo, zo ga ik ermee om. Ja. Ik heb uh, ja. toch wel een geloofsleven, natuurlijk. Dus jij bent heel sterk bevriend met de onzichtbare wereld. <laughs> dat vind ik een hele goeie. Ja, je bent heel sterk mee verbonden. En je, uh, het is er dus wel altijd aanwezig, ja, dat vind ik wel. Wie gelooft nou niet als je toch al die dingen om je heen ziet? Dat kan toch niet? Maar niet een, een god of, of iets, daar kan, ik, daar kan ik niks mee doen. Het geloof is zoiets persoonlijks. Ik kom nooit in een kerk. Ik vind daar helemaal niets. Helemaal niets. Iemand heeft een keer tegen mij gezegd. Dat komt nou in me op. Het is eigenlijk goed. moet het voorzichtig zeggen, zonder mensen te bezeren. Wat fijn dat je niet in en dogmatisch bent grootgebracht. Want je kunt zelf nu dingen in gaan vullen. Je hebt nooit een, met een paplepel iets vanzelfsprekends naar binnen gekregen. Daar, daar is er ook wel iets van waarheid in. Dat is een ruimte, dat is een vrijheid van binnen. Het is niet gebonden aan dit. Als ik ook zie hoe het, aan het hart nog steeds worstelt... met zo'n geloof van vroeger. Het kan ook op een mens een grote druk zijn... Het kan ook een grote kracht zijn. Het is maar net hoe: hoe is het gebeurd met je? Hè? Zijn er nog wel eens momenten dat je per se niet kan schrijven? Ja, dat, dat kan ik niet als ik niet begrepen ben. Als men een boek van mij leest en zegt en nou uh, iets zegt uh, van dat boek? wat niet waar is, het niet opgepakt heeft qua gevoel... dan ben ik wel erg... Uh, ik kan de kritiek heel goed. Maar dan moeten mensen ook uh, het zelf weten wat ze zeggen. Die moeten wat verstand van hebben, wat gevoel van hebben. Maar als een of andere uh, grapje als iets zegt wat helemaal nergens op slaat... heb ik er wel last van, ja. En dan ben je dus even geremd om te gaan schrijven. Ja, dan ben je ermee bezig, denk ik. Dan ga je denken, zou ze toch gelijk hebben? Nee, ze heeft geen gelijk. En die stemmen gaan dan door elkaar heen. Dan, dan ben je daar erg uh, mee in de weer, ja. Ja, hoe kom je daar dan weer overheen? Ach, Dorrit, dat weet je niet. Je gaat toch weer, je pakt toch het raad weer op. Dat is nou weer het geheim dat je dus toch zo graag schrijft. Je, je, je gaat door. Je vecht weer door. Je komt er weer bovenuit. Hoeveel van jouw boeken zijn er nu uh, verkocht? Uh, iets van ruim 3,5 miljoen. Hmm. Rijke vrouw. Geestelijk vooral. <laughs> Jawel. Oh, wat, dat is, wat is dan nou rijk, Dorrit? Ik kan uitstekend van leven. Maar, uh, belastingafijn, er komen zoveel dingen bij natuurlijk. Maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Nee. Maar het is leuk meegenomen. Het is heel leuk meegenomen, dat is een feit. Ja. ja, het is fijn dat je van je schrijven kunt bestaan. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En je hebt geen idee hoe lang je er nog mee door wil gaan? Maar waarschijnlijk je... tot in lengte van jaren? Ja, als je goed blijft, blijf je toch schrijven. Als jij een hobby hebt, dan ga je toch zomaar niet zeggen... nou hou ik hem op. Nee, ga door. Heb je al een idee doen? voor een nieuw boek? Ja, heb ik wel. Maar dat is nog een beetje te moeilijk om het nu al te zeggen. Ik heb al zeker een geweldig idee voor een nieuw boek. Het is aan het rijpen. Ja, ik heb, heb dit boek bijna af. Ik heb nog een plaatsje of tien te schrijven. Dus ik moet even naar het eind toe. Dat, het loopt waarschijnlijk nog niet zo goed af. Dat vind ik... Uh, eerlijker. Deze man is zijn vrouw kwijt en kan niet zomaar een nieuwe relatie. Dat kan niet, dat is tijd voor nodig. Ik vind het een beetje goedkoop om hem dan zomaar... Uh, dat weer een, een nieuwe mogelijkheid te geven. Dat, dat kan niet. Dat kan, ook, dat kan volgens mij niet. Dus het wordt een open eind? Een open eind, dat vind ik prettig, ja. De lezer wil altijd een echt een afgerond geheel. Hè? Nou zitten wij hier zo samen te praten, maar misschien ben jij eigenlijk... Uh, van binnen bezig met dat boek nog steeds, dat uh, morgen klaar moet zijn. Hè? Daar ben ik inderdaad. Het is heel gek wat je. Het is goed je, dat je dat vraagt. Want er komen soms zomaar zinnen, fragmenten van woorden. tijdens ons gesprek, door mijn hoofd. Heen, ja. ja. Denk je dan niet uh, van: uh, ik wou dat mensen mij weggingen? Nee, ik vind je veel aardig. Nee, dat denk ik absoluut niet. Maar ik denk wel, ik moet vanavond, of, of vannacht misschien, dan ga ik door. Want het, het gekke is, als je bijna geen tijd hebt, dan ben ik op mijn best, hoor. Die deadline, hè? Die deadline is zo belangrijk. Misschien voor veel mensen, maar voor mij helemaal. Hoe minder tijd ik heb, hoe, hoe intensiever... Dan komt er, geloof ik, mijn adrenaline in je bloed, hè? En dan presteer je wat meer, heb ik al eens gehoord. Jij hebt ook steeds dezelfde uitgever uh, gehad, hè, al die jaren? Ja, God, dat is een geweldige uitgeverij. We hebben een prima band samen. En ik bewonder hem, dat wou ik bij deze toch als een keer zeggen... dat hij zo'n geduld met mij heeft. Want ik ben vaak te laat met mijn boeken. Ik, ik, kan, ik kan moeilijk op gang komen, hè. En als ik er dan helemaal in zit, dan ben ik niet meer te stappen. Dat is zo. Is er ook wel eens een manuscript niet geaccepteerd? Dat heb ik. ik heb ook de tijd waarschijnlijk meegemaakt. Met meisjesboeken ook. Ik heb nooit hoeven leuren met uh, manuscripten. Dat is eigenlijk ook met mijn godbroek. Dus ik heb eigenlijk niet over knokken. Of dat goed is, weet ik niet. Ik denk dat knokken erg gezond is. En nu pas, nu je ouder wordt. Nu moet je veel meer knokken, vind ik, dan toen je jonger was. Omdat je merkt dat er veel meer bij, bij komt hè? bij je werk. Dat je veel meer mogelijkheden hebt. Maar om die nou. ...waar te maken, dat is moeilijk. Je bent dus veel kritischer... ...ten opzichte van jezelf Ja, geworden. je bent enorm kritisch. Ik denk wel, als mezelf... ...je kan het helemaal niet, je kan er helemaal niks van. Als ik bijvoorbeeld Simone de Beauvoir lees... ...Vrouw en vriend... ...en dan lees ik bij dan denk ik... ach, kind, hou maar op, het is al honderd keer beter gezegd. Maar je gaat toch door, dat is nou het wonderlijke... ...dat je niet kunt verklaren. Ja, maar dat lijkt me ook zo, hè, dat je... Uh denkt misschien, alles wat ik in me heb en wat ik voel... dat is al zo vaak gezegd door de eeuwen heen misschien. Ja, dat is ook zo. Van de week, uh, waar heb ik de Pierre Jansen beluisterd en die had over Hamlet. En uh, Hamlet kon je op, op tientallen manieren spelen. Werd ook inderdaad tien versch verschillende malen uitgebeeld. En wat is nou de ware? Dat, dat, dat weet niemand. Dat weet je nooit. Daarom is het, het uh, als je dus echt van binnen bij jezelf denkt... ik moet gewoon schrijven, dan moet je het ook gewoon doen... En niet afvragen, want dat is ook een beetje ijdel. Om te gaan denken, ik wil de allerbeste zijn. Dat is ook heel dom. Je bent nooit de allerbeste, je bent niet eens de beste. Je bent één van de vele mensen die schrijft. En dat zo goed mogelijk proberen te doen. Ja. Ik heb hier uh, het boek uh, voor me liggen van uh, het tweede geweten. Wanneer heb je dat geschreven? Oh, kindje, het tweede geweten. Ik dacht vorig najaar. Ja, vorig najaar, ja. Ja, er staat hier een lange slungelige jongen met een punkkapsel... dat als een witte vlam bovenop zijn magere hoofd staat. Prachtig gezegd. Dat, dat gekke, dat, dat weet ik al niet eens meer. Dat ja. is voor mij al passé, zo voorbij. Ja. Ik ben ook niet meer zo geboeid in het boek dat voorbij is. Hè? Nee? nee, het is afgelopen. Dat geef je uit handen, dan ben je kwijt. Ik ben veel meer bezig met het boek, dat nu komt. Ja. En hij hoort het dichte regenen van het water in de badkamer... Ja, hoezo? Kan ja, dat niet? Nee, dat, dat vind ik ook heel mooi gezegd. Heel mooi gezegd, om even ja, een beeld ik wil te geven. Hannah, Ik je van Hanna. dan wil je toch van Hanna is even, je hebt het over poëtische... Ja? Mag ik het even pakken? Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk ja, grappig, dat is ook wel leuk. Dan denk je... Ja, dan gaan we het over literatuur eens even Wat is lectuur, wat is literatuur? <lacht> wil je dat nog even opnieuw zeggen, als je hier <lacht> weer op het bed gaat zitten? Ja, lekker hard bed trouwens. Heerlijk, bed, hè? Ja, ja kind. Wat vroeg je net aan mij? Nou, jij stelde voor om het te hebben over het verschil tussen literatuur en lectuur. Nou, ik weet het verschil heel goed wel. Literatuur is toch een taalschoonheid. En een, um, een bepaalde compositie. En, ja, maar vooral de taalschoonheid. Als ik nou mijn boek Hanaat, zo'n eerste bladzijde, nou, een, een paar regels, want ik ga niet uh, reclame zitten maken, dat is onzin. Dan moet ik aan jou de vraag: is het nou lectuur of literatuur? Dat begint zo. Het oude huis met donkergroene luiken staat wat verloren aan een smalle gracht. Waarin herfstbladeren op het zacht bewegende water speelt in de weerdansen. De hemel boven de gracht en de wijze, in zichzelf gekeerde woningen, vertrekt in een grijze, verlegen glimlach. Laat regendroppels los over rode dakpannen en trapgevels. Kijk naar het rustloze spel van traag rijdende tranen langs een vermoeide kademuur. Ja, nou, wat is dat nou? jij mij wat dat is? Ja, ik weet ja. het ook. Vind het zo moeilijk. Ik denk toch wel een vorm van literatuur, ja. Misschien, misschien, ja. Het interesseert me ook niet ene bal, hoor. Als je gelezen wordt en je... Ik denk dat een boek toch ook een andere waarde moet hebben... dan alleen maar literaire waarde. Het interesseert me niet. Vroeger had ik er eens last van. Dat je weer in het hokje zit. Daar, daar heb ik het meest last van, het hokje. Niet literatuur of lectuur, dat, dat kan me niet schelen. Waar staan jouw boeken trouwens? Ik zie hier geen. Nee, op een slaapkamertje is ook heel moeilijk. Hè? Ja, beneden. beneden. is je zo klein inderdaad. Maar ja, geen boek meer bij. Nee, nee. beneden. Er straks even naar kijken, beneden. Ik zie hier allemaal prenten trouwens van, van, uh... van dieren. Hè? Van honden, ja. vossen, ja. koeien, landschappen. Nou, wie zou dat getekend kunnen hebben? Dat weet je. Er is maar één tekenaar. Ja, ja. Die ik geweldig vind. Heel geweldig. Ik wou dat die als een keer mijn omslagen maken van mijn boeken. Wat Ik vind mijn omslagen lelijk. Het is Wat let je? Om dat te vragen? Ja, <laughs> dat doet hij niet. Dat, dat is voor uitgever ook veel te duur, denk ik. Maar ik vind de omslagen lelijk. Altijd de man en vrouw die naar elkaar lachen. Altijd, ik, vind het, ik ben het beu gewoon. Maar dat, ja, een beetje zoetig. Dat is verkoopbaar. En het is, het is wel belangrijk natuurlijk ook. Maar ik kom er vaak tegenop. Ik, vind het, ik wil graag een gezicht niet ingevuld hebben. Of graag, is geen woord. Ik wil een gezicht niet ingevuld hebben... Dat je zelf dus weet, oh, denk, zo, zo ziet die man of vrouw eruit of dat kind. Maar als je het ziet staan, is er niks meer aan. En beantwoord niet aan de inhoud van het boek vaak. En dan wil ik ook een, een haven of een boot of het water of het wolken uh, helemaal, helemaal ruim. En, en, uh, dat lijkt me heerlijk om zo'n tekening te hebben. Hm. Ik kan ook tekenen komen, ja, echt waar. Ja. Je kunt niet alles kunnen, hè? Je kunt niet alles. Ik hou van zingen zie ik muziek ben ik dol op. Zing je nog steeds? Ik zing heel veel jaar nog steeds, ja. En je eentje hier? Nou ja, ja ik ging heel vaak. Heb ik heb ook jaren zangles gehad. Zing eens. Zing eens ah, wat. Nee, wat moet ik nou zingen? Aus mijn grote schmerzen mag ik die kleine lieder. Dat is van, ik dacht Schubert of Schumann. Schuman? Schumann? Schumann, ik geloof het wel, ja. Heel mooi, mooi is dat, hè? Ja. Aus mijn grote schmerzen. Ach, dan moet ik zo gauw iets weten, eh. Je hebt zoveel gezongen in je leven. Jawel, maar dan moet je net een iets hebben wat, wat toevallig uh, geschikt daarvoor is: dat van Adelaide van Beethoven. Einsam wandelt mijn vriend in vreugdgarten. Nou, verder, ik weet al die woorden niet meer. Dat is ook zo mooi, hè? Ja, nee, dan moet je dan het ook uh, even, even jou, verder gaan. Ja, mooi van Adelaide. Nee, ik zet verkeerd in. dan. Ah, Adelaide. Dat is een prachtig lied van hem, dat is zo mooi. Ik hou heel erg van muziek, van klassieke muziek, heel fijn. Ja. Draai je ook wel muziek tijdens De, het schrijven, schrijven? dat kan ik niet, dat word ik afgeleid. Ik moet of muziek horen, of schrijven, dat kan ik, dat kan ik niet. Ik kan niet samen, dan word ik afgeleid. Maar ik vind het te mooi, daar ben ik te veel bij betrokken. Er zijn schrijvers die dat uh, ja, juist nodig ja, dat, hebben. Dat, dat lijkt me van ik kan het niet. Als de Matthäuspersion aanzet, dan wil ik alleen maar de Matthäus horen. En niet, uh, daarbij gaan zitten de teken, dat is toch storend. Dan hoor ik die prachtige muziek niet meer. Ik kan de muziek geïnspireerd raken, ja. Ik hou de liedkunst, ik hou heel erg van liedkunst. Schumann, Schubert, Hugo Wolf, prachtig. Dat is uh, iets wat me heel na aan het hart ligt, waar ik zo mee verbonden ben. dus elke week, het is nu al, ik geloof, bijna al acht jaar... dat ik elke week in een weekblad hier bij ons een gedichtje maak. Dat, dat, dat doe ik zo graag. Ik hou echt van gedichten maken. Wil je eentje horen? Ja, doe je. Vaderdag. We liepen zondags langs de slootkant. Met de dichte kroos, de pinksterbloem. De dotters, botenbloemen, kikkers. De bijen met sonorige zoen. Je wees me lieve kleine dingen. Een vogel tussen het volle groen. Ik keek naar jou en naar je glimlach. Je bukte, gaf me zacht een zoem. We liepen uren door de morgen. Je hand was warm, je voetstap traag. Kruik nog die geur van pinkse bloemen, tot aan vandaag. We liepen zondag door de wereld. Het was vroeg, de mensen sliepen nog. De aarde rook naar kleine bloemen. Naar licht en ruimte en stilte. En toch was de natuur aan het wakker worden. Geluiden groeiden aarzelend groot. Je wees me lieve kleine dingen... En wonderen in een smalle sloot. Kon je nog praten in die uren? Een beetje zacht en met respect. Alsof je alle tere schoonheid zelf had gewekt. Ik loop, nog, ik loop soms nog wel eens langs een slootkant. Zonder wat kroos, een pinksterbloem. En dotters, botenbloemen, kikkers. Wel bijen, met sonorige gezong. Je was mijn eigen grote vader. Mijn veiligheid, mijn rust, mijn lach. Misschien ook door die zondagmorgen en het samenwandelen in de dag. Misschien door honderd kleine dingen. Je warme stem, je tederheid. Wat zou er van mij zijn geworden zonder die tijd? Heel mooi. Ja. Ik vind het fijn werkgedichtjes maken als afleiding als tegenwicht tot een roman. Maar dan vraag ik me af. Als je dan zo in je verhaal bent en je hebt tien uur achter elkaar bijvoorbeeld geschreven, wat je wel eens doet. Ja, dat had ik zondag. Nou, dat was helemaal, dan ben je helemaal leeg, dat kun je niet meer. Goed, dan kom je eruit, je strompelt naar beneden via de houten trappen hier. <laughs> ik strompel niet. Dan gaat dan lekker vlug. Ja? ja. ja. En ja. dan? Dan is er niemand beneden. Nou, dan ga ik vrienden opbellen. Dan zeg ik zeg, jongens, ik ben zo ver. Moet je horen? Moet je hem even horen? neem ik een stukje voor. Als ik, dan zit ik er helemaal in. Ik heb wel gehad dat ik begin te huilen als ik uh, een boek af heb. Dat ik, dat ik zo helemaal niet meer kan. Maar er is geen bepaalde, bepaald iets voor. Het is ik er anders. Huilen van vreugde? Ja, ook van vermoeidheid. Want ik, ik ben geestelijk dan ook helemaal leeg. En dat is iets, een heel raar gevoel hoor. Ik merk het ook dat ik, als ik, uh, dat ik op moet houden met typen. Als ik ernaast begin te slaan. Als ik voor moet tik en ik tik R-O-O-V, dan denk ik stoppen. Ja, dat, dan, dan, dan, ben je een beetje, dan ga je een beetje door de rode streep, dat moet natuurlijk niet. Wonderlijk leven toch, hè? Heerlijk. Misschien ben ik daarom ook wel eens een blij mens. Je, je kunt dingen kwijt die in je zitten... en anders leest het ook nog van je wat je kwijt wil. Je kunt eigenlijk bij jou zeggen, jij hebt je bestemming gevonden. Ja, helemaal. Wat veel mensen niet kunnen zeggen. Ja, het, is, uh, het lijkt me heel erg als je geen klein stukje erkenning hebt in het leven. Lijkt me verschrikkelijk, ja. Ik voel me ook inderdaad een heel gelukkig mens. Dat is aan je te zien. Ja? Dat ja. weet je zelf niet. Je bent gewoon, ja, gewoon blij. En, en niet altijd blij, maar je hebt leren woekeren met uh, talent, vind ik zo'n groot woord. Woekeren met dingen die in je zitten, die er dan uitkomen. Het is vaak moeilijk, het gaat niet altijd zo gemakkelijk. Stel nou dat het volgende boek niet zo'n succes wordt. Dat er maar tien van verkocht worden. Wat dat gebeurt sowieso niet, dat weet ik sowieso al. Nee, maar stel al. nou. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. <laughs> nee. Ik zou, kan me ook indenken dat er bijvoorbeeld... Uh, zijn eerste oplag is 10.000... dat er bijvoorbeeld uh, 40.000... dat kan ik me ook niet voorstellen opeens. Dat, dat, dat, dat, dat weet je toch niet? Nee, maar daar hou je ook niet mee. Stel je bezig. voor dat ik ineens lange wimpers had? Ja, dat is een vraag, daar kun je eindeloos doorgaan. Ja. Of stel je voor dat ik ineens beeldschoon was? Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet beeldschoon en gewoon en daar ben ik al lang tevreden mee. Margreet van Horen in een aflevering van Een leven lang een bijdrage van de NOS eerder uitgezonden in 1988. Dorit Witte was in gesprek met haar Margreet van Horen. werd geboren op 26 april 1922 en overleed in 2010 op 87-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max voor alle informatie over onze uitzendingen. Kunt u kijken op nachtvluchten.fm. En de programmering staat ook wekelijks op Teletex-pagina 331. Het is een half minuut voor vier. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met onze uitzending van 28 april 2012. In het volgende uur een heel mooi gesprek met Teun de Vries... die daarin herinneringen ophaalt aan de Tweede Wereldoorlog. Graag tot zometeen.